Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Patiënten en medewerkers van het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza stad... hebben een groot gebrek aan stroom, water en andere levensbehoeften. Dat zegt de directeur van het ziekenhuis in een interview met de NOS. Volgens hem kunnen ze gewonden nu niet behandelen... en is het een kwestie van tijd voor ze doodgaan. De ziekenhuisdirecteur vertelt ook dat de bombardementen en beschietingen... rond het ziekenhuis hevig zijn en dat er wordt geschoten op iedereen die beweegt. Israël gebruikt Hamas het gebouw als basis om aanvallen uit te voeren. De Palestijnse president Abbas wil dat de Verenigde Staten meer druk uitoefenen op Israël. Hij wil internationale bescherming voor Palestijnen. Dat zei hij bij een spoedberaad van de Arabische Liga in de Saoedische hoofdstad Riaat. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman roept Israël op... ...om de belegering van de Gaza-strook te beëindigen. Ook roept hij Hamas op om alle gijzelaars vrij te laten... De Egyptische president Sisi wil een onmiddellijk en houdbaar staakt het vuren in de Gaza-strook. Bij een explosie in een asielzoekerscentrum in Italië zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. Het gebouw stortte vannacht in, in een plaats vlakbij het meer van Bolsena in het midden van het land. Veel mensen kwamen onder het puin terecht. Volgens de autoriteiten ontsnapten de meesten met lichte verwondingen. Een van de gewonnen is wel naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt onderzocht wat de oorzaak van de explosie is. Mogelijk was er een gaslek in het gebouw. In Hamburg zijn gisteravond meer dan 30 mensen gewond geraakt bij rellen. Die braken uit rond de wedstrijd tussen Hannover 96 en St. Pauli. De club spelen in de op 1 hoogste divisie van het Duitse betaald voetbal. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn opgepakt. Vanwege de rellen werd de wedstrijd stilgelegd. Het weer buien, vooral in het noorden en midden van het land. Tussendoor ook zon en het is een graad of 10. Morgen eerst kans op mist, verder zon en s'avonds in het zuiden regen. En dan is het ongeveer 9 graden.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 in wonder Het is even na drie uur. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Dat allemaal op de Zandvoorts radio. We zijn dan met dit programma nog tot aan vijf uur vanmiddag. En als eerste plaats na het nieuws en weer van drie uur... ...hoor je het and en Feel the Love. In dit uur gaan we onder meer nog praten met Roy van Buringen ...van Zandvoort Insights. Want er gaat wel het een en ander gebeuren rondom het Sinterklaasfeest... ...en de kerstperiode. Want wat gaat er allemaal weer aankomen? De feestdagen en... Daar kunnen we met z'n allen weer uh, lekker van gaan genieten. En nou hebben we het vanmorgen al bij Goedemorgen Zandvoort gehoord. Er gaat een uh, extra Sinterklaas-intocht uh, komen. Nee, niet uh, bij de rotonde, want die hebben we dus op uh, 19 november aanstaande. Maar in Zandvoort, Nieuw Noord, op het Flemingplein uh, gaat de Sint aankomen. Dat op uh, 1 december en Roy van Buringen weet uh, alles van dat uh, feest... wat uh, onder meer georganiseerd wordt door uh, Pluspunt in uh, Noord... Wij gaan hem zometeen rond half vier daarover spreken... en uiteraard de andere nieuwtjes die hij te melden heeft. Verder hebben we vanmorgen Goedemorgen Zandvoort gehad met Peter Tromp. En die vertelde heel enthousiast dat er een hele mooie winterfair aan gaat komen in Zandvoort. En wat dat allemaal inhoudt en hoe dat eruit gaat zien... dat hoor je straks van Peter Tromp... Hij is dan uh, ook weer in gesprek met uh, collega Hans Botman. En uh, ja, dan uh, weten we wat, uh, wat we gaan krijgen in de winter. Want dat uh, gaan wel leuke dingen worden. Een soort van uh, cashmarkt, alleen dan van heel hoog niveau. Dus het wordt even een nieuw niveau omhoog getrokken. En niet uh, meer die gammele markten die we gewend waren. Maar een echte, echte wintermarkt. Die gaan we krijgen binnenkort in Zandvoort. Wanneer en hoe of wat, dat hoor je straks van Peter Tromp. Een lekkere gouden ouwe. is uit 76 alweer. Ja. Nazareth hoor je in Love Hearts, uh, Ze noemen dit soort muziek ook wel de knuffelrock. Uh, dat straalt er ook helemaal vanaf uh, natuurlijk. Nou, het is vandaag uh, 11 november. Dat is uh, ja, een dag uh, dat we denken van... hé, hey, wat was er ook weer 11 november? Nou, voor de mensen in het zuiden. carnaval uh, begonnen. De prinsen worden weer uh, uitgekozen. En wie de prins van carnaval gaat worden, dat wordt bekendgemaakt. En ook heel veel feesten natuurlijk in het zuiden van het land. Heel veel plezier daar, maar wij zitten niet in het zuiden. Nee, wij doen aan Sint Maarten. En dat betekent dat de kinderen weer langs de deur gaan... en hopen op een lekker snoepje en zo min mogelijk mandarijnen. Maar kom alvast een klein beetje in de stemming bij deze. Hè? Dan hoor je hem straks ook weer aan de deur. Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan, de jongens hebben sokjes aan, daar komt Sint Maarten aan. Ja, en dan gaan we nog een keertje even winnen voor vanavond. Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan, de jongens hebben sokjes aan, daar komt Sint Maarten aan. Ja, mooi hè. Vanavond dus uh, heel veel uh, snoep uh, wat, je, wat je in huis moet hebben als het goed is. Uh, komen de kinderen daarvoor weer aan de deur. Dus je hebt nog heel even om de supermarkt in te duiken. En een uh, zakje Snickers of uh, Mars of uh, weet ik veel wat uh, te kopen. Zijn ze blij mee? En uh, zo min mogelijk mandarijnen, daar worden ze wat minder gelukkig van. Sint Maarten is het vandaag, 11 november. was een hele goede middag vanuit een zonnig Zandvoort. Met zo'n nu en dan ook wel donkere wolk hoor. Dus er kan nog wel het een en ander aankomen qua weer. Is dit Zandvoort op zaterdag tot aan vijf uur vanmiddag met juist de SOS-band en The Borrowed Love. Uh, Peter Tromp was vanmorgen in de uitzending bij uh, collega Hans Botman. En uh, ja, hij heeft uh, goed nieuws voor uh, Zandvoort. Want er gaat een hele mooie markt uh, aankomen. En wanneer en hoe wat.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 En denk mensen, alleen een winterverg zoals we dat nu gedaan hebben, met wintergerelateerde artikelen. Iemand die denkt: ik heb nog een partij zwembroeken en die moet ik even kwijt. Duikbrillen. Wordt toegelaten, duikbrillen. Wordt niet toegelaten op de markt.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 Ja, ik denk dat er hoop mensen er toch naar uitkijken. En die markten zijn voor zover gewoon belangrijk. Laten we eerlijk zijn. We hebben natuurlijk ook een hoge eigen ondernemers die het ontzettend leuk vinden. Om aan het begin van het drukke maand december hun waar te kunnen laten tonen aan de mensen. Ja, Ibiza-markten zijn natuurlijk ook, die zijn wel goed. Aan het strand daar. Ja, die hebben een heel weersgevoelig natuurlijk op die plek. Ja, is dat is wel waar. Er zijn er een aantal... Maar het is wel een goede aanvulling van... Jawel hoor, ja, ja. Dat blijkt ja. Mij En dat is echt in het hoogseizoen. En dat is goed natuurlijk. Goed Peter, hartelijk bedankt. Heel Sinds graag november. gedaan. Ja. Uh, goed dat je je daarvoor inzet. en uh, Iedereen vindt het prachtig dat je dat doet. Uh, hartelijk bedankt voor je komst. En uh, heel veel succes met alle concerten. En, uh, en, en, de, en de Winterfair. Uh, het gaat helemaal lukken. Dank je wel Peter. Dankjewel. Okay. Zeker, Nou, dat uh, klinkt heel erg goed. We krijgen dus een mooie Winterfair op uh, 26 november. Hier in uh, Zandvoort. Zojuist sprak Hans Botman uh, met uh, Peter Trompen uh, daarover. En uh, ook dat het echt gaat om uh, kwaliteit en niet uh, kwantiteit. Dus een, uh, echt echte goede kerstmarkt. En dan zijn wij echt een van de eerste in Nederland... die uh, ook een uh, kerstmarkt gaat organiseren. Want zoals Peter ook zei, in december word je ermee doodgegooid. Nou, in ieder geval gaan de feestdagen er weer aankomen. Zo dadelijk uh, praten we daar ook over met uh, Roy van Buringen. Want uh, ja, hij heeft wel nieuws over uh, de Sint... Die gaat niet alleen in het centrum aankomen, maar ook in uh, Zandvoort's uh, Nieuw-Noord. En verder heeft hij ook nog uh, ander nieuws over de Sint. En trouwens ook nog over de kerst. Dus ook met Roy van Beuringen van uh, Zandvoort in Zijd gaan we het over de kerst hebben. Dat doen we naar de volgende plaat. En die volgende plaat, ja, dat is een hele mooie hoor. Hou hem in de gaten hè, Anouk. Je weet al, onze eigen Anouk, die heeft zo'n mooie single gemaakt. Het klinkt heel klassiek.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 My lowest on the shelf Like of niet, wat een mooie single, hè? deze nieuwe single van uh, Anouk en uh, One Day at the Time. Dus even kijken wat uh, Roy ervan vond. Goedemiddag Roy. Ja, heel erg mooi hoor Rob. Ja hè? Ja, zeker. Ja, ik kan wel echt een in bed. Ja, nee, ja, dat is niet de bedoeling, want je, je bent op de radio hè, dat weet ja. je. Nee, inderdaad. Ja, Oké, okay, oké. Okay. <laughs> nou ja, vanmorgen bij Goedemorgen Sanford hadden ze het ook al verteld... dat ik je vanmiddag even zou bellen, zo rond uh, half vier... Want uh, ja, we hebben net het uh, goede nieuws ontvangen uh, via jou ook. Dat, uh, dat er een intocht van uh, Sinterklaas gaat komen in Zandvoort uh, Nieuw-Noord. Uh, ja, dat klopt. Ja, uh, daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Want dat is uh, echt wel een primeur die je daarover te melden hebt. Uh, ja, nee, zeker. Ja, gisteren, uh, eigenlijk in de afgelopen week uh, bij pluspunt... Uh, Diverse mensen bij elkaar gekomen. met het idee. Uh, om, uh, om uh, een intocht te organiseren. in, uh, in Nieuw Noord. Na het uh, buurtfeest. Uh, borrelt toch. van ideeën. Uh, van diverse kanten. Uit, uit Nieuw Noord. En dat is natuurlijk heel leuk om te zien. En, um, waaronder een bingo. Uh, die er gaat plaatsvinden in Nieuw Noord. maar nu ook. Dus de intocht van Sinterklaas. in Nieuw Noord. En uh, ja, pluspunt heeft. Uh, door een tip van iemand. Van, uh, van, de, weet het, ...van de huurdersplatform, Helen Keur... Uh, die, uh, ja, die, die, uh, ...die kwam met het idee en die heeft het uh, laten weten aan Plusput... ...en Plusput is daar verder mee gaan kijken van welke partijen, met welke partijen kunnen we dat nou samen gaan doen. Ja, want uh, ja, dat is dus uh, inderdaad uh, ontstaan bij, uh, bij Helen Keur van het uh, huurdersplatform uh, Zandvoorts... Ja. En meteen ook een onderdeel natuurlijk van Prewonen, de woningbouwvereniging hier in Zandvoort. En die zag ik ook als sponsor van het evenement staan. Uh, ja, zeker. Uh, kijk, onze woningbouwvereniging in Zandvoort is uh, altijd op zoek naar uh, nieuwe uh, ja, ideeën die, die wel te maken hebben met uh, verbinding. En uh, met de buurt te verbinden vooral. En uh, ja, dus die uh, kregen dus het berichtje van. Uh, in van uh, de meerdere partijen. En die zeiden van ja kom we gaan, uh, we gaan er gewoon gezellig aan meedoen. Ja wat mooi dat het uh, in Nieuw-Noord uh, dat uh, partijen elkaar gevonden hebben. Om uh, ja, zeg maar meer activiteiten te gaan organiseren daar in het uh, voorheen vergeten stukje Zandvoort. Uh, nee ja zeker. We hebben natuurlijk de verdwijning van de markt nu gehad. En daarom is het eigenlijk nu wel van belang dat Zandvoort Noord wel, uh, of Nieuw Noord uh, wel weer terugkerende dingen gaan krijgen. En uh, ja, dit zou is een mooie stap naar iets moois voor de toekomst, denk ik. En, en ja, en over de partijen waar ik het over heb, dat is pluspunt. Uh, de gemeente Zandvoort, Prewonen, Jongerenwerk en samen Zandvoort. Dat is voorheen natuurlijk het sociaal wijkteam. En, en, en Zandvoort is Ja, dat wou ik zeggen. Je eigen platform Zandvoort Inside, Is daar ook bij betrokken. En die ja. stuurt daar toch ook wel een klein beetje aan. Dat buurtfeest uh, had je georganiseerd met het uh, platform. En uh, ja, verder ook uh, de contacten met elkaar uh, leggen. Dat, uh, ja, dat gebeurt waarschijnlijk niet alleen vanuit jou. Maar vanuit uh, ja, meerdere, meerdere mensen. Maar uh, Inside speelt er toch wel een belangrijke rol bij. Nou ja, het, het mooie is... Dit, dit... Ik, ik had gisteren eigenlijk gewoon een, een afspraak over iets anders binnen Pluspunt. En uh, toen kwamen zij met het idee. En, en toen zei ik van tegen van... Ja, natuurlijk willen we daaraan meewerken. Ja. Het, is, het, is, het is een fantastisch idee voor een stukje... Uh, ja, een zandvoort die soms al eens vergeten wordt. En, en, um, en, en wel een eigen winkelcentrumje heeft. En wel een eigen supermarkt. een dokterspraktijken, meerdere zelfs. En, uh, en scholen. En nog veel meer. Uh, dus, dus daarom is het wel belangrijk dat er dat stukje uh, Nieuw-Noord uh, of Zandvoort eigenlijk gewoon iets moois gaat krijgen. En dit keer is het een intocht. Ja, zeker. Ik denk, ik denk dat dat best wel, uh, ja, best wel uh, leuk ontvangen gaat worden. Sinterklaas zou in ieder geval spectaculair uh, aankomen. Niet met de boot natuurlijk of een helikopter, maar wel iets heel anders leuks. Ja, vertel het uh, maar, maar uh, gewoon. Je bent echt de primeur. Ja, haha. nee, dat ga ik niet doen. Oh. De handtekeningen zijn nog niet gezet, dus dat kan niet. Oké, oké, oké. Nee, ja, ik, uh, ik uh, las het inderdaad uh, in, uh, in het uh, persbericht wat we daarvan uh, ontvingen, en dat ik het bericht plaatste bij de Zandvoortse radio. Ja. En toen denk ik, ja, ik ga toch kijken of ik dat los kan krijgen van uh, Roy, uh, hoe die, uh, die Sint aan gaat komen. Ik denk dat we dat lekker stilhouden voor de kinderen. Dat het leuk is voor kinderen. Dat het toch wel op een leuke manier gaat gebeuren. Ja, zeker. Nou ja, dat ja. is uh, op 1 december nou, een heel programma eromheen. Uh, ook nog, hè, er wordt gezongen en er wordt gedanst. En uh, ja, de, ja, Er zijn was... allerlei ja. activiteiten. De bingo en uh, noem maar op. Wat zei je? Ja, de bingo. Nee, er is geen bingo hoor. Oh, hey. geen bingo. Nee, nee. Oh. Het, dat, nee, die, die is 28 juni. Oh. Oké, oké. Okay, okay. Dat is zelf georganiseerd. Oh, zo gaan we misverstanden krijgen. Ja, en, ja, ja. En, ja. ja, ik smeer zo'n bingo aan hoor. Ja, nou het is wel leuk hoor, extra bingo's. Ik hou ervan. Ja. Dat je weet. Uh, maar in ieder geval, uh, nee, maar er is ook uh, voor, de, voor de ouderen is er uh, een heerlijk advocaatje met slagroom. En uh, ja, dus dat is ook wel leuk en heel veel lekkernijen natuurlijk, want dat hoort met Sinterklaas. Ja, pepernoten, kruidnoten. Ja. Lekker. Nou, we hebben ervan. Ja, zeker weten. Nou ja, en, ja, de, ja we kunnen het eigenlijk ja. bijna niet maken. Hè, want uh, de Sint uh, moet nog aangekomen volgende week. Uh, zondag in Zandvoort, 19 november. Hè, in, het, uh, ja. in het centrum bij de Rotonde. Leuk. En dan uh, ja, komt hij uh, weer aan uh, met, de, met de boot van de KNRM. En dan uiteindelijk wordt hij uh, naar het centrum gebracht. Uh, door uh, de Salve Ceredis-migade. Want het uh, paard heeft hij dit keer uh, niet uh, bij zich. Maar de reddingsmigranten zorgt dat die keurig netjes uh, in het dorp afgeleverd wordt. Uh, daar waar de burgemeester is en ook Lana Lemmers, uh, die uiteraard uh, ook nog uh, met de Sint uh, verder gaat uh, praten. Daar hebben we het vanmorgen al over gehad op uh, de radio. Dus uh, nou, 1 december komt eraan, zet het uh, in je agenda. Hoe laat is het, Roy? Kwart over drie is het. Tot kwart kwart over vijf. Kwart over drie, oké. Okay. Ja. In Nieuw Noord-Flemingplein is het. Ja, klopt. Oké, okay, nou. We hebben hem genoteerd. Dus 1 december, kwart over 3, Flemingplein. De intocht van Sinterklaas in uh, Nieuw-Noord. Dan verder. Ja, uh, je organiseert ook nog uh, dingen zo rondom uh, de kerstdagen. We hadden net al uh, uh, Peter Tromp in de uitzending. Die organiseert een winterfair met alle ondernemers en dergelijke op uh, acht. 28 november, dat gaat echt heel leuk worden. En ook ja. van een hele goede kwaliteit. Uh, dit keer niet zo'n uh, rommelige markt van uh, vijf kraampjes... Uh, die weer een uh, restant zwembroeken verkoopt, bijvoorbeeld, op de kerstmarkt. Ja, ja maar uh, nee, die uh, mooie markt. Maar uh, jij gaat ook nog uh, andere dingen organiseren. Uh, ja, zeker. De zijn, zijn staat uh, natuurlijk voor verbinding. En we zijn niet alleen een uh, mediaplatform online, online... Uh, die mensen vindt online, maar ook uh, in fysieke vorm... Uh, ja, wij hebben bedacht. We gaan uh, 15 december uh, gaan wij een Kerstvier met in de Inside organiseren. En uh, samen met uh, het team natuurlijk van Sandport Inside gaan we er een hele leuke middag uh, of avond van maken bij Rabbel. En uh, ja, het, het wordt heel erg leuk. We gaan, we gaan optredens uh, plaatsvinden van Maral en Daan. Uh, natuurlijk in kerstvorm. Uh, uh, we hebben de kerstman. We gaan een bingo uh, houden. Uh, daar komt de bingo dus vandaan. Een bingo houden, een loterij. En er komt uh, onze eigen DJ uh, komt, uh, draaien. En uh, ja, met gratis een hapje. Uh, een gratis hapje... En uh, ja, wat ook leuk is, uh, daarvoor kan je gezellig eten bij rabbel vanaf 6 uur. Oh, ja. En dan kan je een lekker seteentje eten van 13.50. En uh, ja, Dus dat is wel heel erg gezellig. En dan begint het om 7 uur, half 8, beginnen we dan met het programma van, uh, ja, van de kerst, uh, vier, of vier, kerstvier met Zandvoort en Wauw, wat gaaf uh, dat jullie uh, ja. uh, dat gaan doen. Ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uh, ontvangen gaat worden. Wij ook, het is natuurlijk de eerste keer, we zochten, kijk, er wordt zoveel uh, natuurlijk rond die dagen georganiseerd en er wordt zo, um, uh, er wordt ook natuurlijk uh, een, een nieuwjaarsreceptie, ga zo maar door hè, rond die dagen ja. en we dachten van ja, we, dachten, we willen toch iets, um, iets leuks en ludieks organiseren, want uh, het gaat niet uh, om uh, geld verdienen of uh, wat dan ook. Het gaat echt om die mensen samen te krijgen. En een, ja, een loge kost geld, want het organiseren kost geld. En de artiesten die we moeten boeken kost geld. Dus daar betalen we het allemaal van. Maar we proberen echt gewoon een hele leuke, gezellige middag of avond te organiseren voor, uh, voor de Sandforters. En dit keer dan bij Rabbel. En we vonden Rabol best wel een geschikte plek, omdat het natuurlijk ook een sociale onderneming is. Ja, zeker. En, uh, en dat is uh, heel erg belangrijk, vinden wij. Zeker, ja, wij uh, met de radio doen er ook heel veel uh, bij uh, Rabol. En we hebben natuurlijk ja. uh, volgende week uh, zaterdag uh, het, uiteraard het verkiezingsdebat ook weer bij Rabol. tussen 10 ja. en 12 uh, uur. Nou, daar hebben we al het een en ander over gehoord van uh, Ben Stonneveld en uh, Carina Vere. Die gaan dat uh, dan uh, presenteren. En ik ben wel heel benieuwd hoe ze die, die connectie gaan maken... Dan, uh, tussen, uh, tussen de landelijke politiek en uh, de lokale politiek. Uh, hoe dat uh, in zijn werk gaat. Want ja, wat heeft nou uh, de VVD landelijk te maken met uh, hoe het in Zandvoort uh, verder gaat? Nou ja, dat krijgen we waarschijnlijk dan te horen, hè? toch? Nee, zeker, zeker. Dat was natuurlijk ook de samenwerking Zandvoort kiest. Hè. Dat is ook heel erg leuk uh, dat, uh, dat de, de lokale media met elkaar samenwerkt... om dat debat te organiseren... Um, wat, wat vooral leuk is dat we inderdaad dicht bij de Zandvoort... het proberen te blijven met de stellingen. En um, ja, het, het wordt een verrassing. Het wordt ook uh, heel erg leuk en ook benieuwd wie er allemaal gaan komen... van onze politieke kopstukken in Zandvoort. En uh, ja, het is zeker de moeite waard om uh, daarnaar te gaan luisteren. Wat ook leuk is tijdens Zandvoort en het verkiezingsdebat... Uh, wij, uh, wij maken ook uh, twee... Items op, het stra op de straat, kijken wat de Zandvoort van de landelijke politiek vindt uh, in het straatgeprek. Dus dat wordt uh, een uh, hele leuke uurtjes luisteren naar Politiek Zandvoort, maar wel met een uh, landelijk vintje. Zeker, nou ja, Zandvoort is uit en uh, de Zandvoortse Radio ZFM, uh, die, uh, die sleutelen lekker uh, aan, uh, aan de weg en uh, met, ja. uh, met allerlei activiteiten hier in Zandvoort. En zo zie je wel dat uh, de media wel steeds sterker wordt en ook steeds meer tot elkaar komt uh, in Zandvoort. Ja, dat vind ik een uh, hele belangrijke, uh, belangrijke zaak. Dat dat uh, meer gebeurt, want anders krijg je alles hetzelfde. En dan kan je het beter samen doen. Zeker weten. Nou Roy, ja. nog even samengevat. 1 uh, december, uh, dan uh, komt de Goed Heiligman uh, aan op het uh, Flemingplein, Kwart over drie. Ja. Hoe die daar aan komt, uh, dat, uh, dat merken we dan uh, vanzelf wel. Dat blijft nog even geheim. Ja, en uh, ja, dan heb je 15 december heb je de kerstavond de, de uh, bij uh, Rabbel. Nog even in het kort, wat gaan jullie daar doen? Kerstman komt en wat nog meer allemaal? Ja, optreden van Moraal en Daan, de bingo, loterij. En we hebben dus. het wordt heel erg gezellig. Zeker, nou helemaal goed. En volgende week zien we elkaar weer bij het verkiezingsdebat in Rabbel. Op de Zandvoortse radio bij Goedemorgen Zandvoort. Gezellig. Zeker, nou dankjewel voor je tijd Roy. Ja, jij ook weer bedankt en tot snel. Graag gedaan, tot een andere keer. Dag. Hoi, dat was Roy van Buring over ja, alle activiteiten de komende tijd. Yeah, a new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it point blank periodic. Lee empty seats down in Cipriani's like Beyonce. get getting by or get getting body. So, Sasha affairs, a whole lot of tears. Rolling down her cheeks, crying till she's down asleep. sleep. Pre -pre -pre -pre -pre -pre. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one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 Singing cry, oh, I bet you'll full a cry. It's gonna be a long night, it's gonna be alright On the night shift, on the night shift, you found another home. I know you're not alone. On the night shift. Jackie, Jackie. Hey, what you doing now, it seems like yesterday, when we were working out, Jackie, Jackie. you set the world on fire, you came in It lifted us higher and higher, keep it up, and we'll be there, at your side. Oh, say you will, sing your songs forevermore.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 On the night shift We all remember you Your song is coming through En meestal draaien we bij de Sanfords Radio het origineel dan van de Commodores. Maar deze vind ik ook wel leuk. Dus vandaar een keertje een andere gekozen. De uitvoering van Bruce Springsteen. Inderdaad, van de single The Night Shift. Daarvoor uh, I'm Not the Only One, de single van Sam Smit. samen met uh, ASAP Rocky. Dus uh, die was uh, uh, verantwoordelijk voor de rap op uh, de, die uitvoering van uh, dat plaatje. Nou, zo dadelijk in het derde uur hebben we uiteraard weer uh, de pitreport met uh, René Loos. We gaan eens dus even met uh, Beverwijk uh, bellen en kijken wat hij uh, allemaal te melden heeft op het gebied van de autosports. Maar eerst hebben we nog even wat uh, korte Zandvoortse nieuwsberichten. Want uh, de bouw van een hoger hekwerk langs de zeeweg om de herten te weren, dat lijkt steeds verder weg. De gemeenteraad van Bloemendaal heeft afgelopen week besloten om het budget daarvoor te schrappen. Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, eigenaar van het bestaande hek... kan geen partijen vinden die mee willen betalen aan het nieuwe hek... dat uh, zo'n ruim 1,1 miljoen euro moet gaan kosten. Nou is het niet helemaal waar, want uh, Sandvoort die wil uh, best uh, meebetalen uh, mee, uh, aan het hek... Alleen uh, moeten er dan wel voldoende andere partijen ook zijn... Uh, die uh, de bouw ondersteunen en dan uh, een financiële bijdrage daarvoor willen leveren. Nou, onze eigen Zandvoortse herterfluisteraar uh, Willem van der Sloots, ja, die was al jarenlang uh, flink aan het lobbyen voor het uh, hoge hekwerk. -hek -hek -hek <laughs> en uh, ja, hij is uh, absoluut niet blij dat het, uh, dat het niet uh, door uh, kan gaan... en uh, spreekt van een behoorlijke tegenvaller. Nu het jachtseizoen is geopend uh, kun je erop wachten dat er weer herten uh, gaan uh, oversteken. En uh, dat er weer levensgevaarlijke situaties uh, kunnen gaan ontstaan op de zeeweg. En moeten kennelijk eerst doden gaan vallen voordat er actie wordt ondernomen. Al dus uh, onze eigen Willem van der Sloot. Dan een ander item wat uh, heel gevoelig ligt. En dat uh, bleek ook wel uit uh, de berichtgeving die we afgelopen week uh, deden op de uh, Facebookpagina van de Zandvoortse Radio. Want de gemeente Sanford wil maatregelen tegen de overlast van de vetbikes. Nou ja, dat zijn die dikke elektrische fietsen... waar veel al ja, toch jonge knaapjes op rotscheuren in het, in het dorp. En Sanford wil de overlast van de vetbikes... maar ook van andere e-bikes, elektrische fietsen... die steeds populairder worden, tegengaan. Maar opgevoerde vetbikes, die zorgen namelijk voor overlast omdat ze ook uh, heel makkelijk opgevoerd kunnen worden. Dus uh, met hoge snelheid zo uh, op het fietspad uh, door het verkeer heen uh, manoeuvreren. Nou, de gemeente Zalmvoort heeft samen met een aantal andere gemeentes, in totaal uh, 43 gemeentes, een uh, brief gestuurd naar uh, de minister. Met de vraag of er bijvoorbeeld een uh, verbod kan komen op de, de verkoop van de opvoersetjes. En het instellen van een minimumleeftijd voor het gebruik van een e-bike. Waaronder dus ook uh, die fatbikes. Nou, we houden het in de gaten en uh, voorlopig zullen ze er nog wel uh, gewoon blijven. En uh, ook op blijven rijden zoals dat er nu gebeurt. Houd er wel rekening mee dat je als je een uh, ongeval veroorzaakt... dat het dan uh, niet verzekerd is. Want uh, geen enkele verzekering die dekt de schade door een uh, opgevoerde elektrische fiets. Dus... Uh, Houd dat in de gaten en dat kan uh, je ja, eigenlijk wel je hele leven verwoesten. Als we het over leven hebben, de leven, dat is de nieuwe single van Kevin en S10. En soms met bocht Soms binnen, soms op de blok Soms, soms vrienden, soms honderd ops Soms poeder en soms in rocks Of verlof, hij wordt nog onderzocht Dat zijn lijf, soms vrij en soms op slot Soms nuchter en soms te trots Soms harsh, soms wiet, ik ben soms gestopt Soms, soms kalm, soms opgefokt Soms, schreeuwen, soms opgekropt Soms bewaard en soms gebost Soms te druk, soms zonder rood Soms goed, ik ben soms zo hoog Soms allemaal chicks En soms helemaal niks Dit is de leef Intensief. Soms ben ik een different brief hey, Soms neem ik dit voor lief Soms wil ik nog een keertje als een kind van drie Soms gepland, soms instinctief soms, soms geregeld, soms fix ik niets En Soms denk ik alles is vertiefd Soms ellende, bende hier in de streets hey, Soms emoties Bergen en soms leeg geen gevoelens als het morgen over is heb ik geleefd door de voelen. als het niks meer over is zeg mij wie beet alle boetes ik weet ook wel dat de aandacht en de fame niet vergoed is nou ik ren omdat ik oprecht niet weet wat genoeg is weer opnieuw nog groter we verbreden de routes weer ergens spijt van alles was mooi alles. ook de dalen en die andere Dit is de leden. en ik weet dat en ik weet dat dit een leven is. En ik weet niet of het lang maar even En dat was S10. die kennen we uiteraard wel van het Songfestival. En ze deden ditmaal samen met Kevin het nieuwe singeltje De Leven. En ook dat kan wel eens een hit in de hitparades hier in Nederland gaan worden. Zo meteen de derde uur van Zandvoort op zaterdag. Het begint al een klein beetje schemerig te worden. Het wordt weer eerder donker en dat merk je ook dat we dan echt weer richting de feestdagen gaan. Daarover hebben we al van alles gehoord in deze uitzending tussen twee en vier uur. Met de kerstmarkt die eraan gaat komen en uiteraard de komst van Sinterklaas. En in de derde uur gaan we het met name hebben over andere dingen, waaronder de autosport... Want uh, ja, volgende week hebben we een hele speciale race. Die is in uh, Las Vegas in het uh, gok, uh, gok Imperium van, uh, van Amerika. De gokstad van Amerika en uh, niet alleen van Amerika. Nee, ze komen overal vandaan om uh, daar hun uh, geld uh, kwijt te kunnen. Nou, dat uh, circuit uh, nou, is helemaal nieuw gebouwd eigenlijk. En uh, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uh, op dit moment erbij uh, ligt. Of het al helemaal klaar is uh, voor gebruik. Dat gaan we uiteraard uh, van onze eigen Randall Lawson horen in de Pit Report. Zometeen uh, rond en nabij kwart over uh, vier. Dus staat de radio aan, en ook nog voetbal. we wat uh, Foresters tegen ST Zandvoort. Die wedstrijd begint straks om half vijf daar in Heilo. En Jan van der Leden is daarbij. Na half vijf gaan we Jan van der Leden gewoon even bellen. Hè? Kijken hoe het ermee staat. En of we helemaal compleet aan die wedstrijd uh, gaan uh, beginnen. Dus uh, een wist is wel nodig. Hè? Negende plek, dat is niet al te best. En we spelen vandaag tegen de nummer één van dit moment.